De man die gisteren werd veroordeeld voor onder meer de verkrachting van zijn vriendin Michelle Moy, heeft zich gisteravond gemeld bij de politie. Hij was een dag lang spoorloos. De 31-jarige Ian A. werd veroordeeld tot vier jaar cel. Van betrokkenheid bij de dood van Moy in 2010 werd A. vrijgesproken. Zo'n 100 studenten hebben vannacht in het maagdenhuis geslapen. De studenten bezetten het pand van het bestuursgebouw van de Universiteit van Amsterdam omdat ze meer inspraak willen. Ze zijn het niet eens met het beleid van het universiteitsbestuur. De toezeggingen die de UvA heeft gedaan vinden de studenten niet voldoende.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 Second chance, you've got to hold on to romance, don't let it slide. That's how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 So much fun, be no sunshine when my Come in, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Don't you know it's been a long time. Yeah. On the final day there will be mm -hmm. no more mm -hmm. words to say, mm -hmm. no more words mm -hmm. to say. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Don't you know the look? Are. Just who do you think you are? Money.